Het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. En wij zijn nog steeds in Hotel Hoogland. Het is gezellig druk in het zogenaamde Politiek Café. Wij, Joop zit naast mij. Goedemorgen Joop. Ja, goedemorgen. goedemorgen Ben ook uiteraard. Ja, laatste van de stellingen uit, uh, eigenlijk. En dan gaan wij over naar een uh, volgende week. De debat. Volgende week is het veel leuker nog eigenlijk. We gaan het zien. Ja, het ja, ja, ja. lijsttrekkersdebat vanuit de en waar het publiek welkom is, maar niet mag. Nog... Nee. En dan maandag? Het wordt ook uitgezonden overigens op CFM. In, op deze tijden, dus van 10 tot 12, de tijden van de Goedemorgen Zandvoort. Dat is dan de 17e en de 19e, daar mag het publiek wel mee doen. En zij mogen ook van tevoren vragen insturen. En ja, en dat gebeurt dan in De Krocht, het grote lijsttrekkersdebat van de gemeente Zandvoort. Dat uh, misschien wel uitgezonden wordt door CFM. We gaan uh, het zien. Dat weten we nog niet. Maar het is nog een paar dagen wachten. In ieder geval gaan wij beginnen met stelling 9. En uh, er was gelood dat mm. Martijn Hendricks van de VVD, Wim Peters van Amsterdam AC en Astrid van de Veld van de gemeente Belangen-Zandvoort hier aanwezig zullen zijn. Dat was, was geen lood hoor. Ja, dat dat de waren de laatste drie. En welkom in ieder geval. Dus ja, hartelijk laatste, welkom mevrouw en heren. De laatste, dat is toch erg. Weer de laatste. <laughs> ja, nou ja maar dat, wat kan? De stelling. Het budget van de Zandvoort Marketing moet ten opzichte van de VVV Zandvoort minimaal verdubbeld worden. Ik wil graag eerst eens of oneens horen. Oneens? Oneens. Oneens. oneens. Nou, dan zijn we klaar nou, met deze zou... stelling. Nou, Volgende nou, stelling. <laughs> Goed. Um, meneer Peters graag uw commentaar. Oh, dat had ik al gegeven, maar ik wil het nog wel geven. Ik vind, ik vind trouwens dat het, dat het VVV helemaal geen geld moet krijgen van de gemeente. Geen 4 ton of 5 ton. Ik vind, en dat, ja daarin ben ik uniek natuurlijk. Ik vind dat wij naar Amsterdam moeten gaan. Wij moeten een deelraad worden van Amsterdam. En dan pakt het VVV Amsterdam het vanzelf op en dat kost niks. Zou Zandvoort dan gevrijwaard worden van financiële zorg? Ja, nou niet helemaal, maar in ieder geval van die 5 van die ton. Van de, van de VVV wel Meneer Hendricks nou ja, Volgens mij is de Amsterdamse VVV ook niet gratis De Amsterdammers betalen ook uh, meer belasting dan zandvoorters. Ja, uh, dus dit... die Amsterdamse VVV is ook niet uh, gratis nou, de... Wij hebben inderdaad oneens uh, gezegd tegen die stelling omdat het, uh, het is niet alleen een kwestie van de gemeentelijke bijdrage Het zijn ook uh, andere participanten in die VVV die daarin uh, bijdragen en ja, zo zeggen een verdubbeling is goed ja, Dan zou ik wel willen weten wat gaan we voor die verdubbeling doen Wat uh, is het plan wat erachter zit En dan is de VVV, VVD niet op voorhand tegen Maar wat veel belangrijker is is Hoe gaan we die VVV uh, Hoe gaan die hun werk doen En een paar jaar geleden is die VVV losgeknipt uit de regionale VVV Een zelfstandige Zandvoortse uh, VVV Was dat een goede zaak? Dat was een, een hele goede zaak En dat smaakt ook naar meer Maar zeker omdat we nou de rest van de antwoordelijke organisatie ook weer uh, naar een groter niveau brengen En daar gaat het echt over Mevrouw van der Veld, ja. uw commentaar op de stelling. Op de stelling, ja. nou Die hebben we natuurlijk in de krant al lang gegeven. Nou, nou, je kunt niet zomaar stellen, en, dus, dit is een, een bedrag wat uit de lucht gegrepen is. We staan ervoor open om straks, als het nodig is, meer geld daar naartoe. Maar of dat nou per se een verdubbeling moet zijn. Dus vandaar oneens op deze stelling. En inderdaad, ik hoor gezegd worden naar Amsterdam, ja, allemaal leuk en aardig, maar ook dat is niet gratis. Nou, en uiteindelijk dat... zal er dan toch betaald moeten worden. Meneer Peters? Nou, het is niet helemaal gratis, maar de, uh, de gemeente Amsterdam betaalt aan het VVV eigenlijk niks. Maar ja, dat is iets wat wij niet weten waarschijnlijk. Ja, we weten dat. En wel. dat is op te het zoeken. Het VVV uiteraard. in Amsterdam is zelf uh, supporting. Uh, en uh, en, uh, uh, en uh, mede door de, de bedrijven die daar via het VVV voorzien worden, zoals die busbedrijven die naar Damp gaan, ja, zoals uh, de rondvaartboten enzovoort. Ja, want Aai dat kost een beetje hoor, denk erom. Ja, Aai Amsterdam is wat anders dan het VVV. Ja, Ik dat aan elkaar... Nee, het is, je moet het los van elkaar zien. I uh, Amsterdam, dat is uh, uh, een promotie van Amsterdam. En het VV die doet gewoon wat. Die, die organiseert, die, uh, die, die stelt in staat enzovoort. Maar I Amsterdam is een totaal andere organisatie. We hebben het uh, nu over de VVV. Volgens u is de VVV gratis, meneer Hendricks. Nou, dat klopt als je kijkt naar de klassieke VVV-functie in Amsterdam. Maar wat onze VVV hier doet, is ook het stukje uh, marketing. Wat Amsterdam Marketing doet. <lacht> wat Amsterdam, Amsterdam doet. En wat echt best wel wat geld kost. Ja, maar daar ben ik helemaal niet met je eens. Als je, als je Amsterdam bent, dan hoef je niks meer te betalen. Want dan, dan doet de gemeente Amsterdam doet dat voor de gemeente Zandvoort. Wat dan een wit bordje in plaats is. Van een... En dan zeggen ja, al die Amsterdamse inwoners... Van je weet je wat, wij gaan wel wat meer belasting betalen zodat die Zandvoort-inwoners geen belasting meer betalen. De, de, de, de gemeente is niet gratis en de gemeente Amsterdam is gratis. Ik heb even een tussenspreek, ja, ja, ja. Willen jullie elkaar wel uit laten praten? Ah, ah. De gemeente Amsterdam is per inwoner duurder dan de gemeente Zandvoort. Dus als wij naar Amsterdam gaan en gaan fuseren, wordt het gewoon duurder. Mee, en bovendien weer je krijgt er meer voor terug, je krijgt er meer bezoekers voor terug. Je krijgt de, je krijgt de marketing van Amsterdam ervoor terug. Als je, als je ziet dat eh, Amsterdam is een grotere bekendheid is een grotere bekendheid in de reclame als Nederland. Dus als je Amsterdam bent, dan behoor je tot de, de, tot de grote stad Amsterdam. Dan krijg je een heleboel dingen voor terug. Meneer Peters, Peters. Mevrouw, mevrouw van ja. Veld, dat we zo meteen op terugkomen, alsjeblieft. Mag. Ja, nou, ik, ik vind het inderdaad een grappige ontwikkeling. Want als je kijkt naar hoeveel mensen er nu al in de pen klimmen. en zich ergeren aan uh, de entree van Zandvoort. waar aan de rechterzijde staat. Hè, Zandvoort aan zee en aan de linkerzijde Amsterdam Beach. en daar valt iedereen al over. laat staan dat we dan straks Amsterdam zouden zijn. Ik geloof niet dat dat een wens is van veel inwoners. Je kan, je kan natuurlijk wel niet willen. Er zijn een heleboel mensen die dat niet willen. Maar de Nederlandse staat, staat niet toe dat er zulke kleine gemeenschappen zijn van 16.000 inwoners en die nog zelfstandig besturen. Voorlopig nog steeds wel. Nou, voorlopig oh, uh, Ik ben Niet en, allemaal dummer. En weet je, hoe, weet je waarom dit komt? Omdat we een badplaats zijn, omdat we in de zomer nog een aantal bezoekers meer hebben. Nou, joh. Ja, ja, ja. Ik wil ja, even vraag. op dat, uh, dat ingaan, dat de bekendheid van Amsterdam. Maar Zandvoort is in de wereld ook bekend hoor. Ik, heb nou, een, ik ben een jaar in Zuid-Afrika geweest. En in de, in de kleinste dorpen, als je het had over Zandvoort. Oh, van dat circuit. Ja, oh, oh, wacht even, nou zeg je wat. Toen. De, de ik heb het niet over de Grand Prix. Nog... Ja, ja, ik heb het over het circuit. Toen de Grand Prix nog hier uh, verreden werd, toen was Zandvoort wereldbekend. Maar de Grand Prix wordt al jaren niet meer verreden. 84. En, uh, en, de, en de jonge lui en de, de, alleen de ouderen weten nog wat Zandvoort is. Als ik, als ik in, Amst, in het buitenland ben, ik zeg kom uit Zandvoort, dan weten ze niet waar het is. Als ik zeg het is 30 kilometer van Amsterdam af, dan kunnen ze het Ik ben nie, het ben niet met u eens, maar dat mag. Goed. Ik ook niet. Uh, meneer Hendricks zit te popelen voor een uh, reactie. Gaat uw gang. Uh, de, heer, de heer Peter is, kijk wat, wat negatief. Hij zegt van de Formule 1 is al jaren niet verreden. Laat hem terughalen. De VVD oh. heeft toen een motie ingediend. Het do is een normaal. haalbaarheidsonderzoek gekomen. Het is haalbaar om die Formule 1 Doe terug dat te dat halen. Normaal. De Formule 1 komt helemaal nooit terug. Met, een, met, met dit circuit wat nu er ligt, krijg je nooit meer een Formule 1. Klaar. En als je wel een Formule 1 krijgt, dan krijg je dat samen met België om en om. Maar er, moet er voor miljoenen, voor miljoenen moeten miljoenen verbouwd worden aan het circuit. Bovendien is niet alleen het circuit daar een oorzaak van, dat is ook de ligging van het circuit. Als hier... Kijk eens naar die luchtwoud van het, het ligt prachtig. Je hebt een Daar prachtige om. omgeving. Het doorheen. gaat erom dat, er, dat er geen mensen meer kunnen komen om het publiek te vullen. Als je uh, 120.000 mensen op het circuit moet hebben om het, om het, om het uh, uh, begaanbaar te maken. Of om, om te kunnen racen. Dan zit stand voor drie dagen dicht en tot mevrouw, in de jaren 80 mevrouw, mevrouw van de veld nee, toen stond het ook al dicht hey, we gaan we even uh, meneer peters we gaan even naar uh, mevrouw oh. van de veld want die wil daar ook heel graag ja, op reageren ik uh, ik vind trouwens dat uh, meneer uh, Hendricks... martijn Hendricks hartstikke normaal doet hoor want ik vind dat soort bewoordingen niet zo prettig uh, aan zo'n tafel doe eens normaal de Volkomen uitspraak. gelijk, Formule 1 kan terugkomen. En 120.000 bezoekers. Ach, met de verstappen dagen hadden we die ook. En toen zaten we ook niet op slot. Je zult meer gebruik moeten maken van de verbindingen die we hebben. En dat is een prachtverbinding, want er is geen enkele badplaats die een trein heeft, zo wat op, het, op het strand. Dus ach, dat is allemaal te realiseren. Als je niet wil, ja, dan zie je natuurlijk dat het niet gaat. En we moet ook zorgen dat de bereikbaarheid door haar ermee beter is. Dat die ringweg daar af, uh, afgemaakt wordt. Dat de zeeweg en de randweg aangesloten worden. Maar het zijn allemaal dingen die we gewoon kunnen. Yes, en ik, ik, ik zou liever wat, wat, wat optimistischer naar Zandvoort kijken. En kijken naar de kansen die Zandvoort heeft. Want Zandvoort is de mooiste badplaats van het land. En we kunnen nog veel mooier. En om nou uit een soort negativiteit dan te zeggen. We, dan gaan we met Amsterdam fuseren. of dan gaan we met Haarlem fuseren. Ik ben de enige die. Ik ben de enige die, uh, die Zandvoort wil houden. Uh, ik wil alleen de kleur van het bordje aan het begin van, de, van het dorp veranderen. Ik wil dat het een wit bordje wordt. En in plaats van een blauw bordje. En. En. Uh, en voordat je dat allemaal veranderd hebt, wat jij zegt, zijn we tien, twaalf, vijftien jaar verder. Dus laten we morgen beginnen. Verandert dat dan met de kleur van het bordje? Nou kijk, het is zo dat als je als uh, Amsterdam met de Formule 1 baasen praat, heb je meer in de pap te brokkelen dan dat je als standvoort praat of verrassen rassen praat. We hebben wel een, een prins hier als directeur. Hè? Ja, nee. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja nee. Ja. Ik zou dat is ook een voordeel. Een absoluut voordeel. een heel groot voorbeeld zelf. Ja. Ik hoor dat mevrouw Van der Veld bijna iets gezegd zou willen ja, hebben. Wat wil u ik, zeggen? Nee, ik doe het niet. Oh. Nee. <laughs> Waarom niet? Nee, dan zou ik zelf doen waarvan ik net gezegd heb nee, dat je dat dat, niet uh, wil Nee, dat is nee. niet helemaal de bedoeling. Nee, dat is niet de bedoeling. Uh, wat vinden wij van de transitie uh, VVV en Marketing Zandvoort, mevrouw Van der Veld Ja, nou ja, de ontwikkeling moet natuurlijk nog even uh, komen. Hè. Je weet nog niet hoe dat zich verder ontwikkelt. Ehm... Um, Persoonlijk ben ik niet zo gecharmeerd, maar dat is persoonlijk, van uh, het uitgangspunt. En u, uw partij? De partij staat er positiever tegenover. En uh, kijk, alle promotie is natuurlijk goed. Alle aandacht is goed. Hè? Net zoals negatieve aandacht schijnt ook goed te zijn. Men zegt het. Men zegt dat. Dus uh, in dit geval is het positieve aandacht daar niet van. Ja, we zullen moeten afwachten wat voor effect dit heeft. Daarover, dat valt nog niet te zeggen. voortbordurend, uh, de VVV is in Duitsland wel bekend. En het van marketing nog tussen aanhalingstekens niet. Nee, nee. Dus, uh, ik denk dat je dat die, moeten we dus houden, die een dubbele naam, naam moeten houden. En, en gewoon inderdaad uh, aanhouden, ook VVV. Wat wij wel belangrijk vinden, is dat de VVV op een zichtplek komt. Ja, uh, ja. En makkelijk te bereiken. Met welk vervoersmiddel dan ook. Of het de benenwagen is of een andere wagen. Wat? Het moet te bereiken zijn. Wat wordt die zichtplek? Makkelijk vindbaar. Sorry? Wat wordt die zichtplek? Nou, daar heb ik geen zicht op. <laughs> <laughs> maar uh, er dan, schijnt bij het station nog steeds ruimte te huur te staan. Dus... Er, er wordt in ja, meerdere partijprogramma's over uh, de plaats van de VVV uh, gesproken. Maar ik wil het geven meneer Peters. Transitie, VVV, Zandvoort uh, Marketing. Nou, oh, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Uh, Niet doen. Maar... Niet doen, nee. Geen, geen winst. Nee, geen winstje. Maar ik praat uit, vanuit mijn stelling. Hè. Dus dat is heel iets anders dan als ik jullie praten. Jullie praten vanuit de stelling van, uh, ja. uit Zandvoort. En ik praat vanuit ja, ja. de stelling Amsterdam zou hier Amsterdam en C moeten zijn. En het zou een min of meer deelraad moeten zijn van Amsterdam. Ja, dus een... als, ik, als, ik, als ik dus de marketing en de VVV, dan, dan zeg ik dat zou dan Amsterdams moeten zijn. Amsterdam, VVV, Amsterdam, Amsterdam, Marketing. Voor een, een politieke partij die meedoet in, in Zandvoort, moet je natuurlijk wel uh, mee kunnen denken in stellingen in in Zandvoort. Jawel. Als je alleen maar roept uh, ik wil Amsterdam, dan zijn eigenlijk alle stellingen uh, uh, van niet. Nou, dat, dat is niet helemaal waar, want uh, over de dorpskern heb ik wel een stelling. En, uh, die komt, uh, en die komt. ja, daar. ja, ja, ja de, de, de, heb ik wel een mening. Maar over... Uh, ik, zie, ik zie het VVV, vind ik uh, in Zandvoort nutteloos. Meneer Hendricks, de transitie VVV-Marketing Zandvoort. Nou, voor mij is dat positief. Ik denk wel dat de VVV, uh, los van de marketing, ook een, een, doelste, een doel heeft in het uh, helpen van toeristen het verkopen van kaartjes en, en dat soort dingen. Dus dat een kantoortje voor de VV, voor toeristen, zou je wel moeten houden, denk ik. Maar dat die organisatie zo'n voor marketing is, ik, ik ben er op zich wel positief over. En nee, de opmerking okay. van uh, meneer Van S over de VVV? Nee, dat, dat is wat ik net zei. Ik denk dat je voor toeristen die... Als jij naar een, naar een stad of dorp op bezoek gaat als toerist... Dan ga je ook kijken naar de VVV of de plaatselijke toeristeninfo... Waar je kaarten kunt halen. Dus die, die locaties waar je kunt aanhouden. Maar dat, hoe je dat noemt en hoe de organisatie erachter zit... Dat zal zo'n toerist worst wezen. Ondanks het uh, huidige... Um, internet... Nee, het, het is hopeloos ouderwets. Wacht even, wacht even, meneer Peters. Oh ja, sorry. Ondanks dat alles tegenwoordig op internet te vinden is... Ja blijft blijft u daar achter staan dan? Is dat is dat dan noodzakelijk? Kaarten verkoop, kamers Ik denk ook dat de VVV zelf een professionele organisatie is. Het is een hele kundige organisatie met hele kundige mensen. Dus ik zou het liefst zoveel veel hier daar willen laten. Ook wat betreft hun locatie. Als zij denken dat dit de beste locatie is waar zij het meeste kunnen bereiken met het beschikbare geld. Dan gun ik ze die ruimte. Zij zijn professionals, wij zijn alleen maar controleurs. Als afsluiting, meneer Peters vindt het hopeloos ouderwets. Hopeloos. Ho ho we... Iedereen loopt met zijn mobieltje op straat. Iedereen heeft zijn iPad en iedereen kan zien. Overal ter wereld. Uh, wat er te beleven is, wat het te bieden heeft, enzovoort. Het VVV is misschien voor oude mensen. Ben ik ook hoor. Maar uh, uh, die gaan misschien nog naar het VVV. Maar ze kunnen alles op hun mobieltje vinden. Ze kunnen alles op hun iPad vinden. Uh, de, de kwaliteit van de hotels, de kwaliteit van de restaurants, de kaartverkoop, Alles kunnen ze via mobieltje... Maar uh, als we uh, uh, Lana Lemmons uh, moeten, uh, directeur van de VVV's slash Sanford Marketing moeten geloven, dan is het erg druk in de bakkerstraat Met de verkoop van allemaal leuke dingetjes. Wij gaan uh, deze dat stelling is het, is het. afsluiten. Ja, ik, uh, eigenlijk is het een beetje wat ik maar, jullie hoor uh, zeggen, is dat er wel iets verkocht mag worden, maar dat de grote lijnen ook wel uh, via internet en andere dingen kunnen. Maar wel het behoud van de VVV. Absoluut. Dank jullie wel, we gaan de muziekje draaien en dan komen we weer terug met stelling nummer 10, de laatste. Ja! Everybody We in the chimney We off one to We zijn er weer. Mag ik wel even... in Dames de heren, het alsjeblieft. en heren, publiek. Of aandacht, uh, of hash uh, hash. Dank u wel. Nou, uh, het tweede gedeelte van de laatste stellingen. En dus stelling 10, dat is ook de laatste stelling gelijk. De stelling hebben we niet in stelling moeten brengen. Dat hoeft te brengen. Hoeft ook niet. Stelling 10, in plaats van in Ik ben wel nieuwsgierig wat het geweest was. De reserve er verstelling. Misschien komt kom hij die nog wel tegen. Er zijn nog twee debatten te gaan. We, we kunnen zaterdag en maandag ook nog iets mee doen. <laughs> Laten we even de stelling voorlezen. In plaats van in de boulevard moet eerst de openbare inrichting bestrating flink worden geïnvesteerd. Eens oneens, mevrouw Van der Veld. Oneens. Oh. Meneer Peters. Eens. Eens. Maar de stelling waarbij een antwoord op gaf was wel een andere dan die je Daarom het, uh, zeg ik oneens. niet alleen in de boulevard, maar ook ja. in de rest van de bestrating. Daarom zeg ik dus oneens. En, ik heb hier dus niet de hand in gehad, helaas. <laughs> Laten we dan in ieder geval toch over die boulevard gaan praten en over de openbare inrichting in het dorp. Kunt u daar wel stelling over nemen, meneer Hendricks? Ja, natuurlijk. Zoals ik net, ja, de stemming die wij hadden, hè, die we hadden gekregen, uh, er moet ook hier worden geïnvesteerd in de openbare ruimte. Van harte mee eens. Ja, en voor mij zijn we het daar allemaal van ja, harte over eens. Allemaal, die heb ik ook aan ja, jullie gestuurd. Ik, ik liep ook Sorry. net hier naartoe weer en je merkt ook, ja, er zitten gewoon kuilen in de straten. En, uh, het, het is af en toe gewoon uh, geen gezicht. Meneer Peters. Meneer Peters? Nou, ik heb geen idee over kuilen en dat soort dingen meer Ik zeg alleen dat het dorp zomers... Uh, uh, Nee, laat ik het anders zeggen. Ik vind dat de pleinen de pleinen meer aandacht verdienen. Dat ze meer moeten uh, dat ze meer moeten appelen. Ze moeten eigenlijk uh, uh, ingericht worden als een etalage van een winkel. Dus meer gezelligheid meer banken, meer uh, en dan vooral het, het Venemaplein wat dus echt uh, wat hopeloos is. En desnoods en de, de doe je etalagebouw. Je moet het gezelliger maken dan komen de mensen van het stroom naar het dorp s'avonds. En dat kan je dus doen door een zweefmolentje. Je doen, maar auto, ja? mag ik u even aan helpen herinneren dat wij in Zandvoort een, uh, een nieuw unicum hebben met bewoners die uh, allemaal aangewezen zijn op rolstoelen, minimaal ja? maar, de, maar waarom, de rolstoelen kunnen ze toch ook in? dat gaat niet over de pleinen het gaat over de bestrating in, door de straten in Zandvoort ja? nee. moet die aangepakt worden mm. de straat. Ik, ik vind het op zichzelf geen probleem nee. Ik vind, ik vind dat je eerst moet proberen... Stanford weer uh, leefbaar te maken. Kijk naar de Halterstraat, naar de Kerkstraat, naar de Krocht. Kijk naar de, naar de diverse pleinen. Uh, het loopt allemaal achteruit. Het is allemaal in de loop der jaren achteruit gelopen. Er moet bijvoorbeeld... Uh, ...in het heel centrum moet uh, na vier uur geen auto meer komen. De straten moeten daar inderdaad wel aangepakt worden. Daar moet je geen stoepen hebben. En, uh, en er moet dus één geheel worden. En, en, dus je moet eigenlijk als een, uh, als een winkel moet je, dat, uh, moet je dat runnen. Je moet dat zien als, een, ja, als je etalage tegen... Een, e een etalage-tactiek. Mevrouw Van der Veld. Ja, dan heb je een mooie etalage en dan kun je er nog steeds niet komen oh. met een, rol, een, een scooter. Een, noem het allemaal maar op. Uh, mijn moeder is recent overleden, maar was rolstoelafhankelijk. Het is een uitdaging om vanuit het huis in de duinen naar het centrum te gaan. Ik kijk Joop aan. Joop weet ook welke uitdaging ja, ik bedoel. Absoluut. Zowel de stoep als een deel van het, uh, van het fietspad al daar is gewoon eigenlijk onbegaanbaar. Voor, uh, dat is, dat is dan... voor gebruikers van ja, rolstoel, uh, rollator, ja. scootmobiel, uh, het, het kerkplein. Dat is een verschrikking. Nou, mijn moeder zei altijd dat haar nieren in de, in de hoofd zaten als, uh, als we daar. Nou, maar dan, dan is het een simpele oplossing. Leg daar een rode asfaltloper neer, of niet per se rood, maar. Ja, maar daar ben je zijn steen ook rood. Ja, maar dat stond in... In... Als we nou allemaal uh, ja. uh, de, niet allemaal de etalage uh, is in andere. Uh, we zijn het er mee eens, de VVD en het GBC, dat er uh, wat aan gedaan moet worden. Dan wil ik toch even terugkijken. Nee, nee, waarom waarom is het... er niks aan gedaan? Nee, voor het geval dat, dat ik daarmee afschilder dat ik er tegen zou zijn. Tegen, tegen bestrading voor rolstoelen enzovoort, daar ben ik wel voor. Maar de, dat nou, moet een onderdeel zijn van een van totaalplan dat je als etalage voor je dorp doet. Die is duidelijk. Ik wil toch even terug naar de uh, periode. Want uh, u zegt, ik heb het meegemaakt uh, al met mijn moeder, uh, tragisch... Uh, we vinden dat allemaal. Uh, waarom uh, komt dat nu ineens op en niet vier jaar geleden? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Um, <laughs> maar, speel namelijk uh, al een tijdje. Geld. Ja, en ik denk dat de hele tijd is geld het probleem geweest. Ik denk ook dat we nu, uh, de economische crisis voorbij, de, de economie groeit in het hele land. Dus er is ook weer geld om dat te besteden. Ook de afgelopen vier jaar is daar geld geweest om dat te besteden. Ja, ik, ik, ik verbaas hem me ook heel erg dat partijen die de afgelopen vier jaar hebben bestuurd. De VVD is de enige partij die de afgelopen vier jaar in de oppositie heeft gezeten. Dat partijen die de afgelopen vier jaar hebben bestuurd nu zeggen van ja, er moet er in geïnvesteerd worden. Ja, had dat dan gedaan. Maar je, je stelt net ook de vraag van is er een probleem? En dat is er denk ik wel. Uh, leden van de VVD-fractie zijn de afgelopen tijd, of een tijdje terug, ook met een bewoner van Nieuw Unicum naar het dorp gegaan. Nou, dat is echt een, uh, een hindernisbaan. En dat, is, uh, ja, dat verdienen die mensen gewoon niet Helemaal mee, eens. helemaal mee eens. Het is een hindernisbaan. Het is heel vervelend als je al uh, afhankelijk bent van zo'n vervoermiddel. Dat je dan ook nog eens een keer helemaal door elkaar geschud wordt. Dat je om dingen heen moet om te voorkomen dat je omkukelt met je scootmobiel. Zeker als het een driewiel scootmobiel is. Het zijn allemaal praktische zaken en het geld heeft even ontbroken. Ja, maar dat is en nu verder aanwezig. zijn we wel van mening dat... Het maar verdienen. Praktisch, praktisch gezien, uh, uh, en daar komt meneer Peters op, uh, het Tweede ligt daar een heel praktische, mooie, uh, futuristische tekening van. Uh, hoe gaan we daar dan om? Ja, het is nog een tekening hè. Nou ja, daar gaat geld heen. En we hebben het ook een beetje over de straten van Unicum naar, uh, naar Zandvoort. Hoe gaan we dat uh, verdelen? Hè? Nou, Kijk, die straten, daar is best wel makkelijk wat mee te doen. Uh, die, het, het is allemaal stoeptegelwerk. En ja, we hebben hier gewoon met zand te maken. En dat werkt nou eenmaal. Dus dat, dat gaat omhoog, dat gaat naar beneden. Dus die stukken die echt heel beroerd zijn... Ja, dan moet je gewoon, gewoon geld voor uittrekken om dat opnieuw te bestraten. Maar echt de grote herinrichtingen, zijn wij van mening... Dan moet je wel ook de onderkant meteen aanpakken. He, het Rio bijvoorbeeld. Maar de, er zijn nu herinrichtingen uh, Venemaplein, uh, de boulevard. En u haalt zelf al, um, beide haalt u aan de toegangswegen naar Zandvoort. Hier en daar een kuil, als je hier naartoe rijdt, zie je al. Wat verdient dan de prioriteit? Meneer Hendricks? Nou, mevrouw van der Veld had het net, het is sowieso een kwestie van en-en. Want ja. de boulevard is ook niet echt een visitekaartje voor Zandvoort. Uh, maar mevrouw van der Veld had het over geld. En natuurlijk, er moet gewoon geld bij uh, naar de openbare ruimte. Maar het is ook een kwestie van hoe ga je dat organiseren. Als je ambtenaren hebt die gewoon naar het gemeentehuis van Zandvoort gaan... dan merken ze zelf al wat voor kuilen er zitten. Dan zien ze zelf wat er aan de hand is. Als we naar ja, ambtenaren kunnen zo doen bureau he? in de gemeente Haarlem... moeten gaan bepalen wat hier prioriteit heeft, lijkt me lastig. Daarom vind ik het ook jammer dat bijvoorbeeld GBZ ook in heeft gestemd met die ambtelijke fusie. Nee, dat is GBZ niet. niet. niet. Aan te we gaan, u, uh, veranderen flauw, van, uh, van gaan nu veranderen van onderwerp. We gaan nu naar uh, ambtenaren terug naar Zandvoort of naar Amsterdam. <laughs> en, we en de een VVD van, heeft het opgezet. We dwalen een beetje van de bestrading en de plein af. Je zou, je zou in het dorp zou je wel degelijk jaar bestuur kunnen houden als je in Amsterdam uh, gaat. Nou, ja, dan heet de burgemeester uh, voorzitter. Ja, dan wordt de dus voorzitter. Ja, ja, ja, ja, ja. Laten we nog even terug gaan naar die, uh, naar die uh, straten en pleinen. U wilde reageren op uh, meneer Hendricks. Uh, ja, nou ja. <laughs> <laughs> Ik vond het heel flauwe opmerking die hij uh, gemaakt heeft over GBZ en de fusie. Meneer Hendricks weet dondersgoed hoe wij erin staan. En meneer Hendricks weet ook dat de heer Demmers hem voorzien heeft van voldoende informatie. Ja, en dat we het gewoon met z'n niet voor elkaar hebben gekregen. Dat is jammer. En het enige wat wij maar hebben gedaan nu... is ja zeggen tegen de uitvoering. We, door van we gaan nu weer terug naar de bestrating. Meneer Peters is duidelijk voor een, uh, een, een, een soort uh, etalage. Uh, nee, nee. En een Komst, etalage ja, dus, ja, Ik bedoel, als je binnen Zandvoort binnenrijdt, ja, dan rijd je de etalage binnen. Ja, precies. Of het nou bestrating of plein is. En dat da kan een, uh, een goed pad van Unicum, kan er heel makkelijk in passen. Uh, dat hoeft helemaal niet een, een probleem te zijn. Maar je moet van je openbare orde... En dan mag iedereen de hele Zandvoort... Alle bewoners mogen de rest hebben van Zandvoort. Maar het centrum van Zandvoort, dat moet de etalage zijn van Zandvoort. mee eens? Ehm... Um, nou, ik zie niet zo goed dat er wordt bedoeld met de etalage, maar ik zag in de stelling van die de heer Peters had geantwoord, zag ik best wel leuke dingen staan. Dat is een zweefmolenbosauto. Dat vond ik best wel leuk. Ik dacht van, nou, waarom doen we dat eigenlijk niet? Ik vond dat Dat is bijvoorbeeld, Het is niet zo dat iedereen een zweefmolen... Het is hetzelfde als dat we de ijsbaanswinters hebben. Dat je zomers dingen gaat doen waardoor je... In Frankrijk heb je dat vaak, in kleine dorpen. Dat soort dingen. We hebben in ieder geval bij de herbouw van Zandvoort... Kans gehad om het te doen, en is gebeurt gebeurd, maar dat kunnen wij niet terugdraaien. Laten we daar even over... In, in ieder geval, je kan misschien wel naar voren kijken, uh, mevrouw van der Veld. Ja, de de is hartstikke leuk idee natuurlijk, maar um, het moet wel financieel haalbaar zijn voor degene die gaat exploiteren. In plaats van dat je naar het VVV, je koopt vooral, kun je beter dat geld aan besteden. Ja, dat vindt u. Dat en wij vinden het andersom. Ik bedoel, uh, we hebben jarenlang hebben we wat gehad op het Venemaplein. Hè? Een heleboel weten dat nog. En ja. dat is ook gestopt omdat het financieel niet ja, haalbaar het was. Het Venemaplein dat ligt buiten het dorp. ja, het is, ja uh, zo het, kunt u wel alles digitaliseren. Uh, het Venemaplein ligt uh, voor heel veel zand, voor het dus midden in maar het dorp. Maar daar is wel de ruimte. En daar wordt op het ogenblik uh, een, een nieuw bestraat. En daar was inderdaad iets wat heel erg leuk was. En dat is niet alleen financieel, maar ook door de bewoners. De bewoners die erachter wonen, daar eerlijk over zijn. En dat was hartstikke leuk, want heel veel mensen die op straat strand ja. zaten, maakten daar gebruik van. Ja. Dus, en er wordt nu te weinig gebruik van gemaakt. Uh, iemand kunnen uh, enthousiasmeren om wat te doen. eens? Ja, natuurlijk. Wat we moeten komen? Ja, vindt u dat echt dat wij dat als politiek ja, moeten ik gaan invullen? Ja, ja. nou, de zweefmolen die is toch er toch nee, nee, ook geweest. Niet, ik heb het niet over zweefmolen daar. Draaimolen die is er ook geweest. Ja, maar da met uh, een draaimolen of een zweefmolen uh, maak je een plein niet mooier. Dat gaat om een... Maar om, dat zegt u om, om, zelf? Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. <lacht> meneer meneer Peter in, zegt er, nee. er wordt reuring nee. gemaakt op het plein. Dat is wat meneer Peter zegt. Ja, dus, en, dat, en dat wordt niet gedaan door een zweefmolen en een autobaan. Dat, dat wordt door een compleet plan. En, en dat... En dan ben ik, vind ik het Venemenplein nog een slecht voorbeeld. Want de mensen komen daar alleen maar in de zomermaanden. Zes weken. En, uh, en de rest uh, van het uh, dorp. Uh, uh, daar komen de mensen. Als je, als je massa hebt. Komen de mensen terug. En die verblijven in het dorp. En als mensen van het strand komen zomers. Dan gaan ze naar het dorp. En niet naar het Venemenplein. Omdat daar niets is. Dat is ja. een... Uh, dat is een stelling en uh, moet, uh, de is het ook rustig op het uh, Vedemaplein. En als die verbouwd is, gaan we zien wat daar, uh, wat daar uitkomt. Joop, nog opmerkingen? Op dit moment niet. Of ik moet in discussie gaan, maar dat gaan we niet doen. Ja, ik ga de discussies... De, de, de discussies... Die uh, gaan wij... Uh, volgende week gaan wij de discussies aan. Ik dank jullie alle drie voor de komst... En, uh, en Graag wat je gezegd hebt. Wij zien elkaar uh, volgende, week, om, uh, volgende week... Zaterdag. Volgende week, zaterdag, in de raadzaal. Kom vroeg, want er moet van tevoren nog een en ander... Uh, Heb je zelf een microfoon? En om tien uur starten elke wij een het... microfoon. <laughs> van tien uur gaan we beginnen in ieder geval. De luisteraars... Van luisteraars zijn welkom. CFM 106.9. Of via de televisie. Of via zandvoortlive.nl. Diverse mogelijkheden om daarna te luisteren in ieder geval. Kijk. Heren, en misschien dames. zelfs. En, ik weet niet, hebben we daar uitslag over gekregen. Dat we ook nog via de gemeentelijke website kunnen kijken en luisteren. Ja, daar wordt nog aan gewerkt. En dat zou dan ook nog heel mooi zijn. Ja. Dames en heren, ontzettend bedankt voor uw inbreng. En komst. Okay. dank u wel. Tot ziens. Verder. Ben. Ja, met het, uh, het laatste uh, onderdeel, het snelle onderdeel. En het uh, langzaam onderdeel. Want eigenlijk zijn het de uh, twee onderdelen die ik toch wel even wil, uh, wil bespreken. En dan heb ik het over de 30 van Zandvoort en over de Squirrun. George Polman, aangeschoten, de uh, aanjager via de Rotary. Welkom. Goedemorgen. En Jeroen Wouda van Le Champion. Le Champion is de uh, overkoepelende organisatie die alle evenementen in Zandvoort uh, organiseert, rondom het, het, het sportiefste weekend van Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi wow, Jeroen. Um, wat gaat er allemaal gebeuren, Jeroen? Er gaat heel veel gebeuren in het hele weekend. We gaan op uh, zaterdag gaan we eerst wandelen naar de 30 van Zandvoort. Daar uh, hopen we dit jaar voor het eerst uitverkocht te raken met 7.500 wandelaars. Dus dat is en een record en meteen ook onze limiet. Afgelopen week waren er nog maar 700 plaatsen vrij. Hè? Is dat ondertussen minder geworden? Ja, dat zijn er. Uh, afgelopen vrijdag waren dat er nog 300. Uh, dus wij vermoeden, maandag gaat de inschrijving dicht. We vermoeden dat het al, uh, of maandag durende de dag, of misschien zondag zelfs al uitverkocht raakt. Zo mooi zijn. Dus ja. Zandvoort, dus, mocht je nog willen wandelen, dan moet je opschieten. want maandag gaat het tempo draaien. Na de wandeling? Na de wandeling uh, gaan we veel nog ombouwen. Dan gaan we op zondagochtend beginnen met de Omloop van Zandvoort, fietsevenement. Um, en daarbij gevolgd door de, het grootste evenement het hele weekend, dat is de Zandvoort Run. Hoeveel fietsers uh, doen er mee? We verwachten ruim 2000 fietsers. Dat is snel gegroeid hè? Ja, ja dat wordt nu de zesde editie. Um, een fiets is toch altijd wat minder massaal dan wandelen of, of ja. hardlopen. In ieder geval wel de evenementen die wij dan organiseren. Dus 2000 fietsers, dat zijn er al een hele hoop. En het zijn diverse afstanden? Ja, we hebben een lage instap ook voor 45 kilometer, dus eigenlijk iedereen uh, die kan deelnemen. Uh, dan de wat sportievere, de 80 kilometer en de die echte diehards die gaan voor de 120 kilometer. Dan uh, moet er hard gelopen worden en dan kijk ik even naar, uh, naar George Polman. Rotary uh, aanjager van het evenement circuitrun en in samenwerking met Le Champignon uh, ook uitvoerend. Uh, er ligt een hele mooie folder voor je. Uh, ja, ziet er echt goed uit. Ik wil het ook even over het goede doel hebben, straks. Um, Hoe is het verloop geweest, de afgelopen 11 jaar? Ja, we hebben de afgelopen 11 jaar natuurlijk uh, een enorm uh, hoog bedrag opgehaald, in totaal, voor alle verschillende goede doelen. Uh, vond het ook heel belangrijk om elk jaar weer uh, te kijken van wat voor doel gaan we selecteren. Dit jaar is dat stichting uh, gehandicaptenfonds uh, geworden, sportfonds gehandicapten. En uh, daarmee maken we het evenement nog breder. Dus, dus naast, hè, want jij hebt het over lopers, we hebben nu ook wheelers. Dus we hebben 4 uh, kilometer afstand, een special, ook nog een 1 kilometer afstand. Dus uh, iedereen, die kan nu meedoen met het evenement, dus niet alleen op zaterdag lopen. Maar ook uh, naast het fietsen op zondag hebben we dus nu ook uh, de specials. En zou dat uh, eventueel voor de toekomst mogelijk uh, mogelijkheid zijn om dat uh, totaal altijd uh, te organiseren, ieder jaar weer? Um, de ik, denk, ik denk wel dat dat het uitgangspunt moet zijn Want je ziet dat het evenement steeds breder wordt Dus nu ook uh, voor de tweede keer met de halve marathon En het blijkt toch ook dat daar heel veel behoefte aan is Dus ook daar zijn weer uh, nieuwe lopers bij Dus het evenement uh, Even uh, ja, raakt het steeds uh, beter verankerd ja, ja. En uh, wordt ook steeds breder uh, We denken er ook over om met dit goede doel uh, Langer door te gaan dan één jaar Normaal is het één jaar ja. Maar we zijn nu in gesprek om dat misschien uh, drie jaar te maken met wie moet je dat bespreken? Um, met de champion? Nee, nou ja, dat is zeg maar primair een verantwoordelijkheid van onze Rotary Club. Ja, dus dus, dus uh, wij proberen zo goed mogelijk. Alleen oh, intern moet je dat bespreken? Intern? Okay. Uh, We hebben een bepaalde policy in het verleden afgesproken om, om willekeur te voorkomen. Dat is de Rotary Policy. Ja, en uh, je moet het zo zien als wij uh, structureel een goed doel gaan sponsoren, uh, dan heb je de kans dat dat goede doel uh, van ons afhankelijk wordt. Ja, ja, en dat is niet de bedoeling. Nee. Uh, nu heb ...heb je het over een, een doel... Uh, ...wat toch wel landelijk flink aan de weg timmert. Um, ja, echt heel breed is, heel eerlijk zijn. Ja, dus er is een uh, 1% policy... ...die uh, het doel nu afspreekt... ...met uh, de landelijke sponsors. Dus bijvoorbeeld als een uh, ING... Het Nederlands Elftal sponsort... ...voor een paar miljoen... ...met zo'n 1% regeling... Uh, ...is dan toch de bedoeling dat er uh, een paar ton gaat... ...naar uh, ja, sporters sponsor. met handicap. handicap. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi. Over uh, wat Joop aanhaalt, Jeroen... De wielen zijn nieuw. Is dat ook uh, het idee van jullie dat je dat dan wil uh, adopteren voor komende jaren? Het blijft natuurlijk sport. Ja, binnen hele Champions zijn we steeds meer bezig om echt iedereen in beweging te krijgen. En dat was uh, in het verleden misschien wat meer voor de verliedere mensen. We proberen steeds meer de minder verlieden ook uh, in beweging te krijgen. En bij de squieren kan dat op deze manier heel mooi. En bij andere evenementen zoeken we daar ook naar oplossingen. Dus dat dat iets voor de toekomst is, dat, dat is wel zeker. En je moet niet vergeten, er zijn in Nederland 1,7 miljoen sporters met een beperking. Dus dat is een gigantisch aantal. En het gaat dus niet alleen om deze circuiten, maar het gaat erom het geld wat je ophaalt. Dat je daarmee het sporten voor deze groep van sporters het hele jaar door in het ja. hele land kan mogelijk maken. Want dat zijn natuurlijk meer dan 1,7 miljoen mensen met een, met een beperking die ja. willen sporten. Maar ja. niet kunnen sporten. Dat zou ook kunnen, maar er zijn nu in ieder geval 1,7 miljoen uh, sporters met die een beperking dan, ja, ja, ja, op dit moment. Ja, ja. Ja. Wat ik eruit begrepen heb uh, van de directeur van Sportfonds Nederland is dat hij uh, de opbrengsten uh, toch in Zandvoort wil, uh, wil besteden. Ja, dat is natuurlijk waar wij steeds op hameren. Het is een evenement wat heel belangrijk is voor Zandvoort. Uh, we zijn natuurlijk ook... Uh, dat we het met het hele dorp doen. Het is niet iets van de Rotary en de Champion. De gemeente die faciliteert enorm. Uh, Skwii Zandvoort faciliteert enorm. Uh, de sporters vinden het geweldig... al die mensen, dus alle inwoners die langs de kant staan te juichen... als je langs komt lopen in, in de Haltestraat bijvoorbeeld. Dus... Uh, we zijn erg aan Zandvoort verbonden met het evenement. En dan is het natuurlijk ook logisch dat een, een deel van de opbrengsten... van de sponsoring, dat daar terugkomt voor doelen in Zandvoort. Ja, nou ben ik erg goed ingevoerd in de Zandvoortse sportwereld. Mm. Maar bij mijn weten is er geen sportvereniging in Zandvoort... die faciliteiten heeft voor mensen met een beperking. Nou, dan dus, is dat het ook tijd dat het, er iets het, aan gebeurt. We kunnen het niet aanbieden ja. dus, omdat, ja. er, omdat het er niet is. Is dat onbekendheid? Uh, nou, ik weet dus dat uh, fonds sport uh, daarover in gesprek gaat. En je hebt natuurlijk ook andere uh, zaken zoals... Uh, hè, waar nu mee, uh, door, ook de gemeente zich met, mee bemoeit, uh, toegang tot het strand. Dus met, met een strandrolstoel en een, uh, een afrit. Nou, daar kan je natuurlijk ook voorstellen dat daar een bijdrage aan wordt geleverd. Maar ik bedoel ik, ik bedoel op uh, rolstoelbasketbal. Ja. we het, op. het is er niet in zandvoort. Zitvolleybal vo is er niet in zandvoort. Wordt het tijd voetbal? Dat, het, uh, dat het dan dat moet komen, ja, denk ik. Eh, zeker. Zou die promotie bij jullie vandaan kunnen komen? Ja, wij gaan er zeker over in gesprek met uh, Fonds sport okay. Jeroen. Een weekend vol hè, met uh, wandelaars, uh, uh, bikers. Of de, de, de, de strandrun, uh, strandfiets is afgeschaft. Er was niet, uh, niet interesse genoeg. Omdat men uh, in deze periode nog liever over straatfiets, heb ik begrepen. Klopt, ja. Uh, de zondag. Helemaal bol, met wielers en, uh, en andere dingen. Uh, heb je, je nog meer op het programma? Um, ja, we hebben uiteraard... Als we morgens vroeg beginnen? We s'morgens vroeg, ja. Dan, dan zijn de, de fietsers nog op het circuit. Die doen daar een uh, tijdrit. Uh, dus dat wordt wel spectaculair. Dit jaar ook een ploeg -tijdrit. Dat is uh, de eerste start. Uh, waarbij je dus met de ploeg kan op, opnemen tegen andere ploegen. Op het circuit. Op het circuit. Met tijdwaarneming. Dus dat wordt ook officieel allemaal gemeten. En Gaan jullie dan, zoals het doen gebruikelijk is bij de wielersport, uh, uh, de circuit tegen de richting, rijrichting in rijden? Dan nou moet ik dat goed zeggen. Volgens mij, <laughs> volgens mij fietsen wij met de rijrichting mee. Dus, dus in de autorichting. In de autorichting. Ja, ja. Okay. Ja. Nou, dat, dat is dus uniek, want normaal gesproken uh, de wielersport in, op het circuit in, in, in sportvorm die gaat tegen de rijrichting in. Oké, okay, dat nou, was er niet voor je de dag. je dat voor volgende week ja, week weet vol week keer? Nee ik zo rijden. <laughs> ja. Overigens, de 24 uur uit ook voor de auto ja, ja. Maar goed, er komt eerst een tijdrit. Waar ja. iedereen tegen elkaar mag racen. Ja, Eén ronde, twee ronden. is één ronde. Eén ronde, ja. Dat is een aparte wedstrijd, ruim vierkante Het is een aparte wedstrijd, okay. Het zit helemaal aan het begin van, uh, van de tocht eigenlijk. Iedereen kan het op zijn eigen manier invullen. Er zijn ook mensen die daar met een uh, stadsfiets gewoon over het parcours fietsen. Dat wordt ook allemaal gemeten. Als je het maar leuk vindt. Als je het maar leuk vindt, ja, dat is voor iedereen. Is het anders natuurlijk? De ene houdt daar een, uh, een wedstrijd aan en de ander vindt dat het gewoon leuk om. Is daar überhaupt een keer over nodig eigenlijk? Pardon? Is daar inschrijfgeld voor nodig? Uh, ja, voor alle afstanden betalen mensen een bijdrage, ja. En dat geldt voor alle, alle onderdelen het hele weekend. Laat het programma verder doorlopen. Dan weten we wat er allemaal te doen is. Ja. ja, en dan we... kunnen we nog over geld praten. en over. Ja. Nee, we gaan... als je niet inschrijft, kan er ook geen geld naar het fonds. Absoluut waar. Ja. Nou, wat we nu zien is dat er hè, tijdens het inschrijven kunnen de deelnemers vrijwillig een bijdrage overmaken aan het goede doel wat we dan geselecteerd hebben. En dat gaat dit jaar uh, goed, beter dan uh, vorig jaar. Dus we komen gemiddeld uh, meer dan een euro uh, per deelnemer. Maar wat er nu wordt... wordt het dan via jullie ingeschreven of via de champignon? Nee, de champion welke... heeft een centrale inschrijfmodule. Okay. En, en, en, daar staan... ja, en als je dan inschrijft... Komt daar ook een stukje te staan over het goede doel. Dus voor ons gehandicapte sport. En dan krijg je dus de mogelijkheid bij de opties om extra geld over te maken. En dat loopt goed. En daarnaast hebben we natuurlijk bij de Rotary dat we bij het parkeren op het circuit geld ophalen. Dat is steeds voor jullie. Dus dat gaat uh, allemaal naar het goede doel. En dat gaat voor een groot deel ook naar de lokale goede doelen. Maar die dus we het dat... hele jaar door aangemeld krijgen. Er was wel sprake van dat uh, de, de Rotary dit zou moeten betalen om dat uh, te mogen doen. Ja, dat klopt. Er is natuurlijk een nieuwe eigenaar van het uh, circuit. Uh, Le Champion heeft uh, een meerdaagse evenement. Dus, dus er zijn altijd dingen die in beweging zijn. Uh, dan moet je natuurlijk goed opletten dat je daar niet uh, uh, ergens de boot mist. En wat er nu gebeurt is dat wij uh, ter compensatie uh, voor de bijdrage die we nu voor het parkeren moeten leveren. Uh, hebben een, een dagdeel voor het circuit ter beschikking gesteld gekregen met de rotary. Dus wij zijn nu in de gelegenheid om aanvullend een, uh, een evenement te organiseren. Buiten het circuit. Buiten het circuit. en dat is een rijvaardigheidstraining. En daarmee uh, halen we geld op waarmee ja, we dus uh, ja. dingen kunnen compenseren. Is dat voor de champignon anders onderhandelen ineens, met een nieuwe eigenaar? Voor ons valt dat op zich wel mee. Het is uh, ja, altijd even afwachten hoe het uitpakt. Um, maar voor ons heeft dat voor ons nog weinig, weinig effect. Oké, okay, dan gaan we terug weinig naar het programma. programma. Ja. Want we zijn gestopt bij het allereerste onderwerp, terwijl er op een heleboel programma's staan. Ja, ja, we gaan uh, door met de kidsruns. Daar hebben we twee afstanden, de 800 meter en de 2500 meter. Um, daarna komen we bij de 5 kilometer. Uh, dat is eigenlijk puur een uh, ronde over het circuit. Dan... Apart, apart voor dames en heren of tegelijkertijd? Het is tegelijkertijd, ja. En dat, daarna komen we bij de 12 kilometer. 12 kilometer is de hoofdafstand ook, zo zijn we ooit daar uh, begonnen. Um, die gaat over het strand, die gaat door het dorp en die komt weer terug op het circuit. En dan ons nieuwste onderdeel, tenminste uh, de halve marathon. Naast de specials natuurlijk in de, in de ochtend nog. Heb je hem die, nou wel uh, goed uitgemeten? Uh, hij is dit jaar is hij opnieuw gemeten. En er, er komt ook een nieuw stukje <kijkt> rondom het circuit. Dus daar gaan ze iets anders invullen. Vorig jaar was het een, uh, een halve marathon met een plusje. plusje. Maar het is uh, een halve marathon uh, die op verschillende ondergronden uh, gelopen wordt. Ja. Zand en, ja. en, en uh, harde bestrating. Gras eventueel? Gras gaat hij niet over. Dus we pakken het circuit... We pakken daarna een stukje boulevard, gaan we het strand op, we gaan eraf uh, richting Noordwijk. Het fietspad, lopen we terug richting Zandvoort en dan door het dorp weer terug naar het circuit. Sluit dat of gaat dat zich vermengen, denk je, die halve marathon met de lopers van de 12 kilometer? Het laatste stuk zeker, ja. ja. Dat gaat door elkaar heen lopen. En dat is ook is juist wat de bedoeling om die body eraan te geven bij de finish. De starttijden van... Uh... De lopers op het circuit, de, de, de, de marathon, hoe laat start hij? Nou ja, voor ons natuurlijk stuk belangrijkste is uh, het VIP-team. Ja. Uh, dus maar lopen je, loopt met de, de, de... je loopt achter de marathon aan, <laughs> heb ik begrepen. Nee, de, de, je hebt natuurlijk de topatleten de, top uh, nou, laten we de 12 begin kilometer. Beginnen, de, de, de, die beginnen om 11. De, de marathon begint om 11 uur. Nee, de topatleten die top gaan om 1 uur. En wij mogen dan uh, vijf minuten later met het VIP-team uh, dachteraan starten. Zodat we nog een schone maagdelijke strand hebben. Hoeveel VIP-teams heb je? Um, je ik heb er nu zeven uh, van tien lopers. Okay. Dus zeventig, ja. ja. Dus een vak van 70 staat achter de top. Zitten er veel somvers prominente lopers bij? Uh, ja, zeker. We hebben gewoon een, een, een weghouder. Voor, uh, Ik zeg altijd van burgemeester tot buschauffeur. <laughs> en uh, dat is ook letterlijk zo. Want, ja, die lopen wel uh, twee mee waarschijnlijk. Uh, Niet Meijer en Fritteven die lopen mee. <laughs> uh, maar ook uh, Gerard Kuipers en, uh, en Gert-Jan oh, Bluis. Dat is een uh, nieuwe naam: uh, ja. Gerard Kuipers doet mij. Ja, Verrassing. Gerard Kuipers, Konijnen, ja. In ieder geval. En, uh, Meneer Bluijs, die... Uh, ja, ik die weet nog niet hoe die in vorm is, ik heb, maar ik oh, ga ervan uit dat hij dat uh, ja. uh, goed kan volhouden. Nou, het is na de verkiezingen, heeft hij misschien wat rust. Ik hoop wel dat hij tijd heeft om te trainen, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk uh, bij zo'n afstand. Uh, nou, wel, ik, uh, ja. ik sta altijd in de, in de haltestraat en kijk altijd met genoegen naar de bezemwagen. En wie zie je dan langskomen? Dat weet ik nog niet. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat wil ik wel even vertellen, want dat vind ik namelijk uh, heel erg... Uh, uh, leuk moet ik gaan zeggen Maar uh, daar loopt altijd een aantal minder valide mee En die worden met veel enthousiasme Door de Haldenstraat ja. gejaagd En dat vind ik altijd wel knap Overigens alle, alle sporters worden goed ontvangen ja. Ja. Maar ik vind hey. dat toch een apart deeltje ja, ja. Ja. Want uh, de champion heeft een eindtijd Gezet En je ziet gewoon dat er tegen gevochten wordt Dus ik vind het wel knap ja, maar deelnemen is belangrijker dan winnen. Zeker Sowieso. met, met, met uh, deze, dit evenement. Het is ook een Olympisch. Dus Olympische. iedereen die verdient uh, de aanmoedigingen. Uh, we hebben natuurlijk uh, dat we ook met de rotary langs uh, de kant staan om mensen te supporteren met een uh, leuke afterparty. Daarna bij uh, Laura en Hardy. Dus het is toch een, een groot feest uh, de we hele dag. We hopen er een beetje op een heel mooi weer. Ja. En, ook, geeft dat weerslag op, uh, op mensen die komen of niet komen? Ja, absoluut. Nou is dat uh, op de zaterdag bij het wandelen valt dat wel mee. Uh, bij het hardlopen zie je het al iets meer. En bij het fietsen zie je het nog wel meer. Weer is gevoelig. Weer is gevoelig. dan heb je ook niet. met wind mee te maken. Ja, je ja. krijgt uh, met kou. Kijk, op... Eén keer hebben we dat trouwens ingekort. Heel he? Koud, he? Was het was echt heel koud. Heel koud. De eerste editie van de omloop van Zandvoort was 120 uh, keer en misschien ging niet door. Het werd 80. Maar eigenlijk... Als je zo terugkijkt, heb je op die loop eigenlijk alle seizoenen gehad. We hebben plensbuien ja. gehad. Ja. Het was mooi weer. Echt, echt, echt mooi weer. In 2013 noemden we de polar edition. Ja, en we stonden gewoon met muts en handschoenen. Het was koud. Ja, ja, ja. Het was echt gevoelstemperatuur uh, min 5 ja, of zoiets. Ja, ja, ja. Ja. Er maar er was, van... we hebben ook een, een tropical edition gehad. Dat ja, was ja. uh, twee jaar later. En dan was het uh, gewoon in een uh, kort shirtje lopen. Ja. Ja, ja. In alle seizoenen hebben uh, we ja. meegemaakt. Maar ja, je kan je als loper gelukkig kleden op, op de weersomstandigheden. Ja, zeker. Ja. Ik, uh, ik was een keer in Zweden en daar zeiden ze, je hebt geen slecht weer, alleen maar slechte kleding. Dus, dus daar sluit ik me graag bij aan. Overigens, even over die prominente teams uh, van de Rotary. Uh, kunnen die nog zich aanmelden? Ja, ja um, ze kunnen een mailtje sturen naar mij. Gewoon via info.ag-architecten.nl En dan, uh, ik heb nog een aantal plaatsen, want ik kan tot tien teams uh, okay. mag ik inschrijven. Dus uh, uh, die zijn nog open. En de ja. grote insluiting die... Die sluit de twaalfde, dat, okay. dus uh, overmorgen inderdaad. Morgen, ja. dus, uh, maar ik heb altijd nog voor de speciale kan kandidaat heb ik nog... Uh, ja. Het kost een paar centen, maar het gaat allemaal naar het goede ja. doel. Het kost een paar centen, het gaat naar het goede doel. Maar die goede zijn nog af te cijferen van de belasting ook. Kom op. Nou. Ja, precies. Ja. En we hebben een hele mooie... De mercedes lounge dit jaar ter beschikking gesteld gekregen. Dus met Ke catering, ja. dat zit helemaal goed. Dat zit helemaal goed. En, Mooi. Uh, is, er een, is er op het circuit ook een afterparty? Of is, is dat echt bij... Uh... Nou, we proberen natuurlijk de mensen snel naar het dorp ook te krijgen. Want daar gaat het feest verder door. En, uh, uh, dus, dus we hebben twee afterparties ja, is... Eén op het circuit, maar ook snel al in het dorp Het is altijd heel leuk om te zien dat mensen die gelopen hebben op het circuit En dan ligt natuurlijk ook een beetje weer zo van Hoewel ik in die plensbuur in een, een restaurant in Zand voor Toch twaalf mensen met een medaille zou zitten En die zeiden, uh, meneer wij doen dat gewoon ieder jaar. Men komt dus met trots met zijn medaille uh, het dorp in ja, duidelijk. Dat ik, kan je ook... Ja, dat wel leuk om te zien. Ja, ja, ja. Zaterdags is dat anders, hè? want dan bouwt zich dat op bij het, uh, het, bij het Gasthuisplein. Ja. En dan zie je zo heel langzaam de Haldenstraat volgebouwd worden. Ja, en alles daaromheen. Dat ja. klopt. Ja. ja, dat is natuurlijk heel gezellig. En dat kan ook goed met het wandelen. Omdat we daar uh, ja, alleen starten op het circuit. En de finish is dan ook is in het uniek, he? ja Dat is uniek, zeker. Ja. En... Hoor je dat ook terug van je wandelaars? Ja, die vinden het sowieso heel gezellig om... Uh, in het dorp te finishen. Omdat daar het terrasjes zijn. Daar kunnen ze gelijk naar de, de horeca. Uh, daar is de gezelligheid. Uh, die is er op het circuit wat dat betreft wat minder. En wandelen ze ook over de, over de baan zelf? Nee, ze wandelen niet over de baan zelf. Nee. Nee, dat, uh... Zou dat misschien een idee zijn? Want het is natuurlijk uniek om dat te kunnen doen en het mogen doen. Ja. Ja, we hebben daar wel over nagedacht. Alleen daar hangt er gewoon ook een prijskaartje aan. En uh, dan moet je je afvragen van is dat het waard om hem af te huren? Want je moet hem dan de ochtend ja. afhuren voor die enkele meters dat je dan over een asfalt wandelt. Tuurlijk is dat uniek. Ja, het is uniek asfalt, hè? Ja. Laat we eerlijk zijn. Ja. En, maar als, uh, als je als je en ook het is ook met een Het in een historie. Absoluut waar. <laughs> maar bij, het kost maar, ook geld. Tuurlijk. Het is bij het wandelen wel zo dat de uh, afstanden die zijn zo uh, exact. Dat we niet heel veel meer daar extra aan kunnen toevoegen. Okay. Uh, zoals bij het fietsen, we vijf kilometer kunnen fietsen. Kan het bij het wandelen nee, nee, sowieso niet. Nee, dat is totaal anders, nee. ja. Ja. We hebben uh, een heleboel besproken over uh, het hele weekend. Jos, uh, ontzettend veel succes met de Rotary. En uh, misschien het nog nog krijgen van uh, de VIP-teams. Ja, dankjewel Ben. Jeroen, wij spreken elkaar zeker uh, nog tijdens het weekend. Want moet er moet nog van alles gebeuren. En uh, ik wens jou en de organisatie... Heel veel succes met het rondbraaien van deze evenementen. En wij moeten afspraken. Vijf... Tot zover het ritme van ik ZFM. Zfm. Dus ik wou toch de techniek op 104.5. En in de eten Bedanken. op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Echt in Limburg is vannacht een meisje van 15 om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een 14-jarig meisje raakte zwaar gewond. De meisjes zaten op de achterbank van een auto die rond half één tegen een boom botste. De 29-jarige bestuurder en een derde meisje zijn voor observatie naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk waardoor de auto van de weg raakte. De bestuurder had geen alcohol gedronken. De Amerikaanse wapenlobbyorganisatie NRA heeft Florida voor de rechter gedaagd... vanwege de nieuwe wapenwet. Die is volgens de NRA onwettig. De gouverneur van Florida tekende gisteren een pakket maatregelen... Zo gaat de minimumleeftijd om een geweer te mogen kopen omhoog naar 21 jaar. Al komt er een verplichte wachttijd van drie dagen voor de aanschaf van een vuurwapen. Volgens de NRA staat in de grondwet dat het recht van Amerikanen om wapens te dragen niet mag worden beperkt. De wapenwet in Florida werd strenger na de schietpartij in een middelbare school. Daarbij kwamen drie weken geleden 17 mensen om het leven. Bij een gijzeling in een tehuis voor veteranen in Californië zijn drie medewerkers en de dader om het leven gekomen. Een gewapende man drong gisterochtend het gebouw binnen in een dorpje ten noorden van San Francisco. De politie omsingelde het gebouw en er volgde een schotenwisseling. Na gesprekken met de politie liet de man een paar gijzelaars gaan. Toen de politie na enkele uren naar binnen ging vonden ze de lichamen van drie medewerkers van het veteranenhuis en de dader. Ook Australië wordt vrijgesteld van de nieuwe staal- en aluminiumheffingen die de Amerikaanse president Trump aankondigde. Australië importeert meer staal en aluminium uit de VS dan het zelf exporteert naar de VS. Het was al duidelijk dat de heffingen worden opgeschort voor Mexico en Canada. Het weer op veel plaatsen regen, die trekt via het Noordenweg. Verder vandaag bewolkt af en toe zon, 14 tot 17 graden. Morgen blijft het een paar graden koeler en dan is het regenachtig. Dit was het de